Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Op de ringweg Amsterdam, de A10, daar staat tussen Kloopert Amstel en Osdorp... drie kilometer na een ongeluk. Bij Osdorp is één rijstok dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat zes kilometer file tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum. Bij Rotterdam Centrum is één rijstok dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hij zegt: Hoe lang duurt die grijn? Ik zeg: Twee keer een uur. Hij zegt: Dan verdien je in die twee uur tijd. Dus 500, 500. Dat is 12.000 gulden, zeg. <lacht> Daarom loop ik geen flikker te doen hier in Spanje. Hij zegt: Dat is 6.000 gulden per uur. Ik zeg: Ja, ja als je het nog doorrekent, is dat ongeveer 100 gulden per minuut.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 Die zegt ongelooflijk, incredible, zei hij. Hij zegt ongelooflijk. Je kan zomaar wat zeggen. Ik zeg Ja, in feite is alles goed. Ik zeg: Zeg jij maar wat? Alles is goed. En die Engelsman werd mm, net opeens zenuwachtig. <lacht> Want hij had nog nooit voor een groot publiek gestaan. En die zei: uh, uh... Ik zeg: Komt er nog wat van? Je staat er voor twee geldjes, je bek dicht te houden. <lacht> zegt die Engelsman: Ik ken nog een leuk verhaal over Donald Duck. Ik zeg uitkijken, en dat vertel ik zelf wel af. Barcelona Barcelona oh, oh, oh. Barcelona oh, oh, oh. Barcelona oh, oh. Ezra was dat. Die reist wat af hoor. Eerst naar Budapest en dan weer naar Barcelona. Die maakt wat vlieguren, die man. Ja. Oké, okay, nou, in ieder geval een leuk liedje over de mooie, een van die, die prachtige stad Barcelona. Want mooi is het daar hoor. Oh. Ben je er wel eens geweest? Nou, moet je toch eens gaan kijken. Als je nog nooit geweest bent, moet je toch eens gaan kijken. Prachtige stad. Dit zijn de Bee Gees. Dat is nog steeds als IFM zal voor... Op deze prachtige dag. You should be dancing. Je should be dancing Het wordt lekker warm hoor dus, uh... Maar niet zo erg als vorige week hè? Nee, het, wordt niet, het wordt niet zo erg als vrede week nee. nee, dat valt wel mee Vorige week was het echt uh... Zelfs aan het strand Maar het sloeg ook heel hard om Dat was wel mooi om dat te zien En dan worden de codes geel afgegeven En zo En, uh... en dan gebeurt er uiteindelijk niks Een paar druppies ja, Ik heb geen klappen onweer gehoord vorige week maar misschien dat het vandaag wel gebeurt, je weet het maar nooit. De agenda. Ja, ja, vorige week was hij er niet. Maar vandaag is hij er weer hoor. Helemaal procent zit hij daar aan zijn telefoon. Op zijn balkonnetje in het zonnetje, lekker gezellig. Petje op, want hij mag niet verbranden natuurlijk. Dames en heren, Joop van der Junior. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, goed. maar dat laatste keer wel vergeten hoor. Want ik ga niet in de zon, ik zit lekker op mijn kamer. Oh. Ik ben Een beetje aan het werk en zo. Oh. Kom er wel doorheen? Ja. ja, hoor. Nou ja, ik zit ook niet op het terras, ik zit ook gewoon in een koele studio. Ja, dat, uh... ja, ja, maar jij bent dan net ook aan het werk? Ja, heel hard. Vreselijk, vreselijk hard aan het werk. Ja, ja. Goed, gaan we gaan het even over het ziekenhuis hebben. Ja, lijkt me leuk. Er is wel het een en ander te doen, zo'n beetje hier en daar, zo nu en dan en zo af en toe. Nou... We beginnen met vandaag. Ja. ja. Vandaag uh, begint om zes uh, om uur op het Gassersplein in Zandvoort de zogenaamde Theo Hilbers vismaaltijd. Dat... Uh, is, uh, dat was in het verleden een traditie. Uh, Theo Hilbus was de directeur van de Sanfordse VVV. En dat heeft hij toen de tijd uh, georganiseerd voor de toeristen. Nou, Theo Hilbers is al een poosje overleden. Zijn zoon heeft het nu overgenomen. Dit doet het nu voor het vijfde jaar in successie. En het is een succes. Um, Vandaag dus om 6 uur de Theo Hilders visma tijd En Erwin Hilders, die heb ik vanochtend even gesproken... even gaan kijken naar het opbouwen... Uh, ja, hij zegt... Uh, ik heb nog maar 20 kaarten, dus als u snel bent... kunt u nog 20 plaatsen krijgen. Krijgen, kopen, 13 euro... En het, je krijgt een voorgerecht, hoofdrecht, een nagerecht en een drankje. Nou, wat wil je dan voor 13 euro? Um, het is op het gaseusplein. En uh, ja, het is eigenlijk heel gezellig. Het is aanschuiven bij elkaar. En als je met een met grote gezelschap van zeg maar 4 of 6 man komt of zo. Even een belletje geven naar Hilders. En hij, uh, hij zorgt ervoor dat er een tafel apart gereserveerd wordt voor zo'n groepje. Hartstikke leuk. Dat is er vanavond ook. Dat is eigenlijk direct nadat de Theo Hilbers veel spaaltijd is afgelopen. Want dit duurt tot half acht. Dan is de laatste uh, kwartfinale van het uh, Zandvoortse grote zaalvoetbaltoernooi. En daar, daar, is, ja, daar is één wedstrijd die er echt wel met schouders bovenuit steekt. En daar wil ik wel eventjes een, een, een, een, een, een, een lans verbreken. Dat is de wedstrijd van de kampioen van vorig jaar Berg Totaaltechniek. Tegen het team van uh, Grand Café Hotel XL. Daar zitten pure voetballers in. Dat, dat belooft echt een spektakel te worden. Die wedstrijd begint om kwart voor tien. En maar uh, daarvoor zijn nog Air Force tegen Sport Café. Zandvoort Optiek tegen Pension Blankenbeel. Marie Paap uh, uh, tegen de Chin Chin. En dan de wedstrijd Berg tot niet tegen Grand Café Hotel XL. Dat is dus allemaal vandaag. Morgen! Morgen begint uh, uh, al vrij vroeg uh, cycling Zandvoort. Dat is niet alleen morgen, maar dat is ook zondag. Dat is een, een gebeuren op het Zandvoortse uh, circuit, circuit per Zandvoort... dat eigenlijk alles te maken heeft met fietsen en afleidingen daarvan. Er begint in ieder geval om 12 uur Begint de 24 uur race. Teams kunnen daarvoor inschrijven. Dan ga je 24 uur uh, fietsen, je lost elkaar af. En degene die de meeste rondjes hebben gedraaid... Vol, uh, morgenmiddag dan, uh, uh, zondagmiddag om 12 uur... die wint gewoon die wedstrijd. Het is voor een goed doel. Het is voor de Stichting SAM. De uh, Stichting SAM die zorgt ervoor dat... Uh, kinderen met, met, met bepaalde handicaps met dolfijnen in aanraking komen zijn ze heel goed te doen ja, en dat, dat doet mij deugd dat begint dus morgenmiddag om 12 uur ook morgen om 2 uur is het haringhappen het bekende haringhappen bij Pavilion Talassa dat wordt dit jaar voor de 11e keer al georganiseerd ja, het is helaas niet anders dan dat er zijn nog geen nieuwe haringen ...oude haringen bestaan niet meer... ...oude haringen die vroeger tranig werden... ...die bestaan niet meer... ...de haring wordt... na na wordt het gekaakt... ...en wordt het ingevroren... ...en dat blijft ingevroren... totdat je ze nodig hebt... ...en dan dood je ze... ...puur vers... ...absoluut... ...hele leuke dag... ...met van alles nog wat te doen... ...er komt een troeper ...er is een... ...een ...er komt een orgel... ...van alles nog wat te doen... 5 euro entree... ...kaarten zijn verkrijgbaar... ...bij Talassa dus... En uh, uh, het, uh, die, die opbrengst van die kaarten die gaat naar een, een uh, ja, ik weet niet of het een stichting is, noem het een stichting. Die zorgt ervoor dat er een pad vanaf de boulevard voor uh, mensen met rolstoelen onder andere naar het strand gaat. Zodat ook die de, de, de, de ja, beleefd is van het zand aan de voeten kunnen meemaken. Goed doel. Twee uur begint het en er zijn nog een paar kaarten vrij. Dus ga er vandaag nog even naartoe en haal die kaarten op. Dan hebben we morgen, volgens mij om uh, vier uur. Um, ja, een, een of andere band bij uh, Restaurant Apple Foods. Geen idee hoe die heet. Iets met Jansen en. Uh, Bent en Ruud en zo. Goed, dat is in ieder geval voor het twee jaar bestaan van het Amsterdam Beach Hotel. De, op de kop van de, de, de Kerkstraat en de, de Engelbertstraat. Heel leuk uh, natuurlijk, uh, Ruud, dat je er bent. Ik vind het geweldig. Ik hou van je muziek, dat weet je. En laten we eerlijk zijn, het uh, wordt weer een topfeest daar. Dan om 8 uur morgenavond, dan is de slotavond van Theaterschool het nest in de Krocht, in Theater de Krocht. Daarin kan je dus zien... ...wat de kinderen en jongvolwassenen en volwassenen... ...in een jaar tijd, seizoentijd, uh, uh, geleerd hebben bij die theaterschool. Het is een geweldig gebeuren. Ze krijgen de gelegenheid om zelf uh, sketches, uh, stukjes, uh, toneel, muziek te maken. Uh, geweldig leuk. Morgen om 12 uur, morgenmiddag is er ook al een uitvoering. Dan weet ik niet uit mijn hoofd hoe laat, maar dat staat wel in de Stamfordse Courant. En dan ook zondagavond is in de kocht het wat ze dan noemen het eindspel van Theater de School, bekocht. Nou ja, en dan zondag natuurlijk ook nog de, de Cycling Zandvoort. Oh, misschien wel leuk om te weten... maar in ieder geval, zondag, zaterdag krijgt de Zandvoortse reddingbrigade de beschikking over twee waterschoeters. Die worden uh, zaterdag aangeboden. Uh, en die uh, ja, dat uh, is echt super. De, daarin kunnen ze nog sneller reageren op mensen die in nood zijn. Nou Ruud, we hebben nog alleen een teend te doen, lijkt mij ja dacht het wel hè ja ja Absoluut, dat is wel leuk ja. ja ik wist nou ik wist helemaal voor de niet dat over de maandag ja oh, voor de maandag we, ja, de de maandag. Maandag. Um, we hebben in Schantvoort de muziekschool New Wave ja en ieder jaar komt op het einde van het seizoen zijn de popbands die daar uh, uh, leren spelen bas uh, leadgitaar uh, drums noem maar op die treden op dat is uh, maandagavond vanaf 7 uur bij uh, Ook Theater de Kort en de entree is omzonst. Oftewel gratis. Ja ja. Zo. Dus leuk. Leuk? Ja. Ja. ja. Nou, we, hebben weer, we gaan weer feestvieren het weekend We kunnen het een of ander doen. Is het ja, het is, en het, het weer is redelijk. Het is niet zo warm als vandaag, morgen. Maar het nee. krijg ik goed weer. Maar die regen is maar lekker in het zuiden. Wat ze dan voorspellen. Ja, nou, die komt vannacht. Hè? Dus dan liggen wij op een oren. Dan, dan barst het even los. En dan morgen is het gewoon weer weg. <lacht> zo, zo is dat. Maar ik wist, dat helemaal ik, niet, ik wist helemaal niet dat dat feest openbaar was. Joh. Kijk, die Suzanne Jansen. Ik denk, nou, die vierde jaar nog. daar had ze het ook. Ja, ja, ja. verjaardagsfeestje. Ja, jij weet beter. Nee, ik wist het echt niet. Ik, ik, ik zag van de week ineens dat affiche op Facebook. En ik dacht, hé, hey, het is openbaar. Nooit geweten. Maar goed, het maakt Nooit, het ook niet uit. Voorbak. We zijn er gewoon. En uh, ja, niet we zijn er met z'n vijf. Een goede zangeres bij ons. Annemieke Heep. Een hele goede. En uh, dus het wordt, uh, wordt gezellig dan denk ik wel weer. Ja, weer een feest. ja. Nou, oké. Okay. Het, uh, het is geen feest als Russiërs er niet is geweest. Dat <laughs> Ja, ja. Nou, oké. Okay. Hé, hey, en, en jou bedankt weer voor deze informatie. En um, nou ja, volgende week zie ik je weer, hè? Ja. Nou, misschien morgen wel. Zaterdag, ja, morgen. Ja. En uh, spreken doen we elkaar weer. Oké. Okay. Gaan we doen. Fijne dag verder. Jij ook, hè. bye. Hoi. Hoi. Ga vooral niet Ain't you proud that you're such a baby Ain't there one damn song that can make me Even Guus, je bent nog niet aan de beurt. Uh, je moet even wachten, Guus. Uh, ik vind je een aardige gozer, maar uh, je mag zo meteen. Uh, even rusten, want uh, we hebben eerst nog wat anders te doen. Ja. ja, ik moet eerst het nieuws doen. We dan, uh, hè? Zeg eens weer dat je te laat bent en zo. Dus ik moet even het nieuws gaan lezen. Nou, dat kan. Doen we dan ook maar.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 Het aantal personen met een bijstandsuitkering nam in die periode juist met meer dan 8000 gevallen toe. Tussen de verschillende wijken zitten echter grote verschillen. Uit de cijfers blijkt echter ook dat de AOW de meeste verstrekte uitkering is in Haarlem. In Heemstede is woensdagmiddag een verdachte van poging tot doodslag aangehouden. De 53-jarige Haarlemmer reed in Haarlem op een ambulancemedewerker. Me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 De toedracht van het incident is niet bekend. De Haarlemmer is ingesloten voor nader onderzoek en er is een aangifte opgenomen. In het weekend van vrijdag 19 tot zondag 21 eh, juni 2015... waarin de zon maar enkele uren ondergaat, is er in het Zeedorp van alles te beleven. De Zandvoortse horeca mag zelfs bepalen wanneer ze sluit, in de nacht van zaterdag op zondag. Ook de winkelopeningstijden zijn dit week einde losgelaten... Iedere ondernemer of inwoner mocht voor dit pop-up weekend een uh, evenement aanbieden... waarvoor de gemeente uh, tijdverslindende regels en bureaucratie zoveel mogelijk laat varen. Mits het geen gevaar oplevert voor de veiligheid. Er zijn, 27, uh, 37, sorry, er zijn 37 initiatieven ingediend. Die variëren van etentjes met kerryworstjes en Jamaicaanse gerechten...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 Het initiatief met de meeste stemmen kon rekenen op maximaal 3.000 euro subsidie. 2.000 euro voor de nummer 2 en 1.000 euro voor de nummer 1. En 3. Maak ik weer diezelfde fout. Sukkel. Um, 1.000 euro voor de nummer 3. Wethouder toerisme en economie Gerard Kuipers de onlangs de prijzen uit. Organisatiebureau CLV Amsterdam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 Ja, overdag we dachten hier geen film te vertonen. Uh, een, scooterrijder, een scooterrijder is zondagmiddag in Haarlem in botsing gekomen met een afslaande vrachtwagen. Rond de vijf uur middags reed de jongen met zijn scooter over het fietspad langs de Elswoudlaan... ...toen een vrachtwagen wilde afslaan naar een tennispark. Beide bestuurders zagen elkaar te laat, waarna een botsing niet meer kon worden voorkomen. Ambulancebroeders hebben de scooterrijder nagekeken en eerst de hulp verleend... De jongen was door de botsing op het asfalt gevallen en liep daarbij flinke schaafwonden op. Ambulancebroeders hebben de wonden schoongemaakt en de jongen hoefde daarna niet naar het ziekenhuis. Agenten hebben geholpen met de afhandeling van het ongeval. Ja, we kunnen veel en op zondag 14 juni kunnen we weer eh, ongegeneerd snaien, snuffelen, grabbelen en graaien op de snuffelmarkt op IJsbaan Kennemerland in Haarlem.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 Ja, vissen. Die oude LP van je jeugdheld. Een klein, kekkastje om zelf op te pimpen. Of het ontbrekende lepeltje uit oma's servies. De markt wordt van 9 tot 16.30, half vijf, middags dus gehouden. En de toegang bedraagt 3,50 euro. Voor kinderen onder begeleiding tot en met 12 jaar is de toegang gratis. En ook parkeren is gratis. Zo, waar vind je dat nog? Heel, gratis parkeren oei, oei, oei. Weer of geen weer Zomer of hartje winter Het Westkust weerbericht luidt als volgt De zon schijnt vandaag flink in En de temperatuur stijgt naar een zomerse 27 à 28 graden Vanavond neemt de kans op regen en onweer geleidelijk toe De zwakke oostenwind draait vannacht naar het zuidwesten En neemt in kracht toe En de temperatuur wordt niet lager dan 17 graden Morgen starten we de dag met veel bewolking... maar zeker in de middag schijnt ook weer geregeld de zon. De wind waait uit het zuidwesten... en is vrij krachtig in de polder en krachtig aan de zee. Windkracht 5 tot 6. En de temperatuur is eh, weer lager en stijgt naar een graad 20. Zondag blijft het ook droog... maar dan worden er vrij veel wolkenvelden aangevoerd. Wolkenvelden, ja, worden aangevoerd.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 Ik zei het al. Geef mij je hand. Kijk in mijn ogen. Ik ben vol van iets dat jij me geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet. Aan hetgeen we samen delen. En geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zult blijven. Het is goed zo, verander niet voor mij, voor mij. Ben jij de liefde? voor Dan ik zou willen Je bent alles voor mij Geef mij aan. Ik wil een zijn met je Mijn plaats is hier bij jou Voor heel mijn week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 wil ik dichter bij je zijn en ik wil voor je zorgen? Jouw pijn is mijn pijn. Niets te veel voor mij, van jou, jij. En jij bent de liefde. En dat is zijn uh, nieuwste single. Uh, and, uh, yeah. En dan, je lijkt op iemand. Nou. iemand als... Wat een bruggetje. Ik... J.H. Je lijkt op iemand. Je lijkt op iemand.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 Je bent de liefde en dan je Play lijkt op iemand. The rivers, the wild <laughs> nou, dat down was J.H. of J. Zoals je genoemd wordt. Wat is dit nou toch allemaal weer? Doe toch eens even rustig hier. Dat heb ik toch allemaal niks aan. Ik zit te praten en dan gaat hij er gelijk weer doorheen. Even rustig. Ik wou even vertellen. Dat het de J was. J.H. of J. Gewoon met je lijkt op iemand. Met daarvoor Guus Meeuws. Zijn nieuwe single en die heet Jij bent de liefde.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 Away that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty, cause of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water-hidden banks of hard dry land. Your hands now, clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Your hands now. Your hands now. Mm -hmm. Dip down and take a drink.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 Liquid Spirit. Ja, lekker hè. Beetje, een beetje Ramsey Lewisachtig zeg maar. Ja. in ieder geval allemaal weer met echte instrumenten, mooie kontrabas. Cool, cool lekker de piano. Gregory Porter heet de man. En het liedje dat heet Liquid Spirit.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 De rats, waardoor ik niet mag. Alsof mijn benen niet meer willen. De kracht niet uit mijn spieren. Ik doe mijn best, maar ik kom niet vooruit. Te veel die wordt steeds groter. Maar Dat is, uh, Aina. En uh, de nummer heet niet vanavond. En vorige week was ze nog even in de uitzending. Omdat ze meedeed aan Free a Girl Lock Me Up bij de Haven van Zandvoort. Vorige week vrijdag was dat. En uh, ja, dat zal best wel even afzien geweest zijn om je daar te laten opsluiten terwijl het buiten 31 graden was. Poep, poep, poep, poep. Wat? Ja, goed, nou, vandaag wordt het uh, ook warm, maar gelukkig niet zo warm. En niet zo drukkend als, uh, als vorige week. Uh, het, is, het is denk ik wel lekker buiten. Als ik zo naar buiten kijk. Uh, zie ik geen reet, want we hebben hier gewoon de luxeflexen dicht. Ja, natuurlijk. Je moet het een beetje koel cool houden in die studio. He? Goed, uh, nou, dat was Aina dus. En uh, voor binnenkort komt ook, geloof ik, haar nieuwe single uit. En, um, maar daar houden we u natuurlijk van op de hoogte. Als het uh, zover is. Jawel. Nou, dan gaan we dan maar even naar de... dat lekkere beetje. Ik vind dit zo'n lekkere zomerplaat, Kom Komen ja. You're not the month of May. I browse round and too afraid to live. Hey come on down. Ik dat lekker uh, tempo. Nou de, dan deze nog maar even. Kan ook nog wel even sweet sunshine. Daar wordt als laatste voor vandaag. En uh, daarmee besluiten wij ons uh, programma voor deze uh, 12e 12 juni. Ja, want het zit erop, jongens. Uh, ja. Mijn weekend gaat in. Ja. Vandaag lekker uh, niks meer te doen. Het is net mooi met deze temperaturen. Gewoon helemaal niks meer doen. Dags gewoon uh, lekker uh, even een biertje doen. En uh, weet ik het allemaal niet. En uh, nou, morgen feest, hè, ja. Ik wist niet eens dat het openbaar was, maar goed, dan zie ik jullie morgen allemaal wel weer. Bij uh, Amsterdam Beach, morgenmiddag, uh, badhuisplein zitten ze en uh, daar gaan we een feest vieren morgen vanaf een uur of vier. Want het bestaat twee jaar en uh, Suzanne die, die viert ook de verjaardag nog geloof ik. Nou ja, dan weet je in ieder geval dat je genoeg mensen op die verjaardag hebt. Ja, zo is dat nog helemaal. Nou, jongens, als ik je niet meer zie, dan tot volgende week woensdag. En dan zie ik je wel. Nou, dat tot morgen. Dag! Fijn weekend!